Nou, of bel 0908870, lokaal tarief. Getting you there, Fortis. De nieuwe Toyota Jaris TS is een super Jaris. Zijn nieuwe 1.8-liter motor heeft 132 pk. De Jaris TS ziet er super uit met onder andere 17 inch lichtmetalen velgen, sideskirts, achterspoiler, ledremlichten en sportstoelen. De nieuwe Toyota Yaris TS testen. Als u een speciale werknemer nodig hebt, één met een opleiding in Amerika... die vloeiend Frans spreekt, die in Drenthe aan de slag wil... en ook nog eens bereid is om zich in het roze bedrijfstenu te hijsen, dan kunt u zich de haren één voor één uit het hoofd trekken. Of u kunt direct naar monsterboard.nl gaan, want daar ligt zijn cv klaar. Net als 650.000 anderen. Er zijn altijd ergens betere mensen. Dus ga snel naar monsterboard.nl en zorg dat u ze te pakken krijgt. Go, go, go! Hé hey, schatje, ken ik jou niet ergens van? Hallo, we zijn al acht jaar getrouwd. Zo, die is in de war. Want nu kun je voor maar 14,95 per maand internetten met Tiscali ADSL 4MB. Als je een KPN-abonnement hebt. En je krijgt Tiscali Telefonie drie maanden op proef. Ga snel naar overstappendoeizo.nl, check de voorwaarden en meld je aan. Er is nu een bank die vindt dat elke ondernemer recht heeft op krediet. Omdat we vinden dat je eigen zaak vooral je eigen zaak is. En je dus zelf weet wanneer je wel of geen krediet nodig hebt. Daarom kun je bij Busner 5000 euro krediet krijgen. Vanaf de start en zonder businessplan. Klinkt ongewoon voor een bank. Is voor Busner de gewoonste zaak van de wereld. Ik ga vandaag nog naar de eerste online bank voor ondernemers. Biesner.nl. Ongewoon. gewoon ondernemend. Mij wel leuk. ja. Just Stone live. Een intiem optreden voor een handjevol mensen. Deze week, kaarten. Als je van muziek houdt, dan luister je naar 3FM. Serious Radio. En dan nu... Jezus, wat gebeurt hier nou, mama? Vegans... Weekends... Mijn microfoon vliegt in de fik. Ja, Jake, zoek het ook uit al die chaos hier. extra weekends. Je hebt me, je lost me, je you je you me, me, Try to keep me down, I'm breaking free Mama! Stone. You had me, you lost me, enzovoort, enzovoort. En uh, we hebben misschien nog wel kaarten vandaag, maar daar kan ik nog niks over zeggen. Yeah, I, I had him, I lost him. Ik ben kwijtgeraakt, uh... liggen op een ander kantoor. We gaan ze weer zoeken. We gaan ze vinden, hè? dat is absoluut waar. You had me, was dat? That... Ja. Ja. Heeft het iets te maken met het feit dat je op tv komt, dat je je haar hebt geknipt, meneer? Let nou, het wapperde zo voor mijn rug elke keer. Ik denk, nou, ik ga nu toch even een keer de boel eraf halen, meneer godzijdank hier geen tv, alleen heel veel bier, CD's en natuurlijk ook het Maar toch is het leuk, ik ga er weer klaar voor zitten vannacht om 4 uur terug op tv. Het is het in de nacht. Uh, ja, maar ik vind me ook mijn overin wel leuk, ik is ooit ook de tafellaker geweest. <lacht> <lacht> nou, tafeltje dekje, ezeltje strekje, is gelijk voor je. Nou, uh, eerst even nog uh, een programma doen, dat heet Extra Weekend. En dat wordt gezellig, want we gaan bier drinken. Het ja, maar. Uh, ik zie 16 verschillende soorten bieren ik, ik maak me zorgen, meneer. Ik zou me zeker zorgen maken, want het zijn er namelijk maar 8. Dus je bent oh. nu al veel te ver heen, meneer. Ja. Ik zie nu al 0. Ja. Ja. Oh, ik ben blij dat ik met de kruiwagen ben. 10 <lacht> minuten over 7. <lacht> zeg. Uh, Wieke! I'm not de hele week ben ik jaloers op jouw bureau. Want daar prijkt al een paar dagen dat album op. Ja, maar je hoeft niet meer jaloers te zijn, want hij is nu gewoon te koop. En dan loop ik dus langs je bureau dan denk ik... Ja, ik, ik vind het heel erg dapper ook dat je, je gewoon op inweden te houden... en dat ja. je niet hebt uh, weggeklauwd. Nee, zo ben ik niet. Weet je wel. ik heb gewoon... Uh, ik, ik, ik, ik heb mijn plasje heb ik opgehouden en uh, ik ga morgen naar de winkel. Ja, het is echt een topste Ik heb besloten morgen naar de winkel te gaan. En dan vraag ik om de nieuwe Kaiser Chiefs... en dan denk ik aan het moment dat ze hier waren... en dat we elkaar lief aankeken... Hè? Het, het brandalarm afging. <laughs> ja, Van ja. die momenten die je koestert. hebt. <laughs> ja, was toch te gek? Ja, dat is leuk. Nou, kruisert hier staat Ruby Ruby Ruby. Oh. Het is uh, officieel een nieuwe editie van Extra weekend. Ja! Ja! ja. Hey, hey. Nou, het is weer vrijdagavond. Ik, dit, dit, dit, dit, dit, doe het doet het altijd zo lang. Je doet een hele week. Ja, een week elke een hele keer weer. Week, Gerard. Maar eh. Uh... Het was een leuke week, uh, Veenstra. Het was een hartstikke leuke week. Ja, heb je vermaakt? Ik heb me heel erg verlaagd met, met de, met de -cd dus en uh, uh, ook heel erg um, uh, veel bezig geweest met, uh, met de Noordpool. Want uh, ik heb een, een opdracht gekregen. Ja, ik vond al, ik, je moet hier meteen kijken, want er hangt hier een ijspegel. Dat, moet je even, dat is het, hè? Gewoon even weghalen. Ja, maar... Ziet er niet uit. Nee, uh, heb jij al ingeschreven? Uh, nee, doe even. Wat is de bedoeling ook weer precies? Uh, ik mag een week lang uitzenden vanaf de Noordpool. Lekker. Om uh, te kijken en onderzoekjes te doen met, uh, met de mensen van het Climate Change College. Dus om te kijken hoe het is uh, met de klimaatverandering... en wat we daar aan experimenten kunnen doen en wat we daarvan kunnen opsteken. Maar dan moet ik wel eerst om te voorkomen dat, uh, dat het voor mij zomaar een snoepreisje wordt... Dat ik, een snoebreitje euh, ja, dan? Ja, ik denk ook weer. wat denk je zelf ga gewoon voor mijn lol, gek. Maar, Koud hè? Ja, behoorlijk. <laughs> nee, om dat te voorkomen moet ik eerst 10.000 mensen uh, geregistreerd hebben. die zich ook zorgen maken over het klimaat. En dat kan dan op Noordpool.fm. Noordpool.fm? Ja, ik dus okay. doe even zo voor, Marjane. Ik joh. ga me inschrijven. Ik maak me ernstig zorgen over klimaat. Dat ben jij, hè? Ja, want ik zat van de week in de tuin. Ik dacht, er klopt iets niet. Je zat aan de rosé, je had een korte broek aan... en een t-shirt, sandalen. Je denkt, er is iets. Maar wat is er Februari. Ja, de Ari is nog in de maand. Dit kan helemaal niet. Als Ari nog in de maand is, dan... nee. Dan krijg je zometeen eerst nog Aard. Zolang Aard in de maand is... zolang Aard en Ari nog op bezoek zijn. Maar dat en wat heb jij gedaan deze week? Hele rare dingen, Michiel. Vertel. Hele rare dingen. Vertel. Nee, dat... Ja, wat heb ik... Je denkt het gewoon niet meer weet ook. Dat is echt zo, hè? Ja, het is echt heel erg. Even denken, ik heb je al een paar keer gezien deze week. Ik heb geen spannende verhalen onthouden. Nee, ik heb ook niet zulke spannende dingen meegemaakt. Nee. Dat is een beetje een uh, lupweek. Echt zo'n volgende uh, week. Hoe is het stappen gegaan? Dat, oh, dat was vorige oh, week een ding. Je ging ja. zaterdagavond voor het eerst in Stijden weer een keer stappen in Utrecht, je stadssiedag, gebeurt ja, ja. van Ala Haand. Nou. Hoe was het? Uh, verschrikkelijk. <laughs> oh? Ja. Ik ging een, een club in. Een club? Ah. Een club. En dan draaiden ze eigenlijk uh, de hele avond alleen maar. Ja, en ik heb daar niet zulke dikke billen voor. Nee, nee dat, dat bubbelen, dat, nee, dat, dat, dat ging je wel niet. een keer zien noemen. Ik dat je van de trap aan het vallen was, maar ja, het <laughs> zag er niet uit. Nou, wij bleken zo'n beetje de enige blanke aanwezig. Ik denk, nou, ik, volgens, mij, ik, volgens mij moet ik hier weg. weg. Ja. En toen zijn we weggegaan, want uh, na de dertiende plaat die ik niet trok... Uh, dacht ik, nu is het genoeg geweest. We dus zijn we naar nou een andere tent geweest en hebben we alleen maar in de rij gestaan. Ik vind dat zo raar, want je ziet, dus, er staat dus een enorme rij voor een deur... Ja. En mensen denken dan, nou leuk, leuk ga ik instaan. Daar ga ik bij staan, instaan. niemand die naar binnen gaat... Nee, niemand. dat, dat was wa de laatste twee die naar binnen zijn gegaan. Nee, maar dit was, dit was een tent, jongen. Er stond dus een, een hele grote boze meneer voor de deur. Die eigenlijk thuis hoorde in die andere tent. Die eigenlijk in die andere ja. tent, ja precies. Je <laughs> staat precies waar hij <laughs> heen gaat. En die liet alleen maar vrouwen binnen. Dat zou ik ook toe? Dus alle vrouwen, inclusief de mijne zat dus binnen... J -j Jij stond nog buiten in de ja, en ik stond gewoon buiten die rij. Ah, let erop. Dus die, die portier en ik zeg, hey, en uw die shock niet dan? Maar hij kende me niet. Niet. Dus uh, terwijl ik uh, de rest van de rij me wel kende, dus ik, ik stond redelijk voor lul. Dus, maar wat, uh, wat, wat, wat hing er een bordje Dresko Tieten? Wat is dat? Ja, ja dat leek het wel op. Ja. <lacht> nou ja, dus ik nam mijn boezemvrienden ermee. Die gingen, allemaal, ja. die gingen allemaal, naar binnen. Shit man, daar stond ik dan. Dus uiteindelijk, ik ben die tent niet ingegaan, maar uh, uh, ik belde mijn uh, vrouw. Die stond daar voor de deur te zwaaien. Ja, wij komen er niet in. <lacht> en uh, toen uh, hoorde ik hoe de telefoon hoorde ik dus... Uh... Ik denk, oh nee! Niet nog één. Dus we zijn daar ook weggegaan. Toen zijn we naar een andere tent geweest, right next door. Ja. En het was heel leuk dat ik door 18 mensen werd herkend. Toen zag ik de lol die me meer van in. Toen was het klaar. Toen ben ik weggegaan. Allemaal dat alle... was mijn uh, stapavond. En de jouwe? Nou, ik ben niet te stappen, dus ik heb er nergens last van gehad. oh Ik was gewoon met mijn vriendin in dezelfde ruimte. Dat was heel prettig, ik hoefde niet voor in de rij te staan. Ik zette zelf mijn eigen muziek aan. En, en geen... Uh... <lacht> Nee, dat niet. Oké. Okay. En uh, zelfs mijn eigen vriendin kennen me bij tijd en wij niet eens. Dus ik heb nergens last van gehad. Wie is dat? Die man met die bril? Ja, nou, Dan blijf ik dan weer te zijn. De Johan shirt. Heb ik weer... Uh, ja, Johan. <laughs> ja, dus die dacht, hé, hey, ik... leuk, Johan is binnen. Ja, ik denk, ik doe maar even mijn naambootje uh, op. Um, is het tijd voor een biertje? Ik denk het wel, want we hebben het vanavond ook over bier. Ja, Zal uh, meteen in de doen? Zullen we het nu doen? Of uh, zullen we alleen dat bekendmaken, doen we daarna de rest van de inhoudsopgave? Nou, kijk, het was een dingetje, want normaal gesproken hebben we het eerste biertje al lang open. Maar wij gaan het vandaag heel erg over bier hebben, over heel veel soorten bier. Dus Daar maak ik me we, een beetje zorgen over. gaan we voor de grap gaan we, uh, het eerste biertje nu open doen. Want Rick Kempen komt, en Rick Kempen is bierkenner. En die gaat ons ook alle dingen laten kennen. Maar even voor de vorm dan maar... Uh... Kijk, nu openen wij het weekend. Ik heb hier nog een flesje voor voor... Uh... Nou, kijk eens ruilen. Kijk eens ruilen. Uh, uh, mooi geluid is het, hè? Dit is toch het ultieme vrijdagavondgeluid? Ja. Yep. Hop. Ja. Proost. Op uh, een extra weekend. Santi, Santi. Uh. Er was nog wat. Um. Oh ja, plaatjes. Zometeen de inhoudsopgave. Dat, was. Dat is het, ja. Ah, gezellig. is Weekend. Lekker saai van!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 It's Die, die plaat ook al weet je. Ja, Mika zelf mag er ook zijn. Mika en Grace Kelly 3FM mega, mega hit. Eigenlijk is het meer mega Mika hit. Mika, Mika hit, niet, Mika, dat is Nou, ik, eerder, ik heb stiekem huh? het album gehad. Huh? Zal ik je even een klein stukje laten horen van het nu volgende nummer? Ja, maar ik hoor van, van, ik heb meer mensen gehoord die stiekem een album hebben. Ja, we circuleren in dit pand allerlei CDs. Is dat toch, hè? Ja, dat is echt. Maar het grappige is, het eerste nummer op het album is dus Grace Kelly. Yes. hoort. Het tweede nummer is dus dit. Dat is Lollipop. Hey, what's Jongen. the big idea? Is echt. Oh, yeah. Het is te leuk gewoon. Een klein stukje om een kleine impressie te krijgen van wat er op deze cd gebeurt. Tussen is de eerste klap hier al omgevallen. Ja, het is te leuk als ga ik hem helemaal draaien, Dan Wat moet leuk, het leuk is die, hè? Je zit er nu al mee. Aan de lollipop. wat hij ermee bedoelt, ik wil het niet weten. No, ik wil het niet weten. Oh, nee, dankjewel hè. In ieder geval in de gaten, Mika, we gaan nog veel van deze maestro horen. Hoe heet het album? Uh, geen flauw idee. De de de de de de de de Ga je nog even op, op jacht naar. Maar ik denk dat het antwoord binnen de kortste keren wordt door, Iets met uh, live in cartoon motion. In dat is Ja, ineens heb je het. Ineens moment van helderheid, hè? Als er iets van cartoons in zit, onthoud jij het ineens, ja, gek het Heel zeker is, is dat, hè? Daar ja. ja. er niks van. <laughs> het is dus tijd voor de officiële inhoudsopgave van dit programma. Wat zit er in die show? Mag even hoor. Ik, even ik heb bier over mijn draaiboek heen gegooid. Hoe is het toch? We zijn net binnen, man. Het ja, doorweekt al nu, hè? We hebben al moeten dweilen hier net. <laughs> met de kraan open. Met ja, de, nou, de biertap open. We bijna jongen. wel, ja. Goed. Nee, nee, ik sta erop. Ik, ik ga van mijn eigen met bier doordrinkt draaiboek lezen. Ik krijg een droog uh, draaiboek aangereikt. Heel leuk. Dit is, dit is vrijdagavond, mensen. Oh, heerlijk. Ken je dat als je dan uh, na het stap. als je dan ook in een of andere tent was beland. waar bier over je heen viel? gebeurd ja. dat nog wel eens. Dat je gewoon je eigen evenwicht zo gaan. dat je niet in de gaten. Dat je dat de volgende ochtend terugrook. Ja. Samen met ook de, de sigarettenlucht die erin in hangt en zo. En ja, maar binnenkort niet meer las ik. Nee, dat vind ik toch een stukje uh, uh, cultuurgoed wat verloren gaat. Ik, bedoel, ja. ik vind het onderdeel van, van je jeugd, van een wezenlijk onderdeel... dat je die geur in je kleren ja, hebt aan een avond stappen. Dampend en stomend kom je thuis. Weet je wel, dat hoort bij het stappen. Ik vind dat, ik vind dat uh, uh, onze, uh, onze, uh, de nieuwe generatie... Die gaat het allemaal missen, joh. Binnen een jaar moet de horeca rookvrij zijn, is dan uh, de bedoeling? Ja. Nou ik, ik vind dat toch, ik weet het niet, want binnenkort we, we, we moeten we belasting betalen over het feit dat wij ademen ofzo. Ik weet het niet, maar ik vind het, ik vind het een beetje bizar. Wat ja, ik ook een beetje jammer vind, is dat ik uh, graag uh, als voorgerecht in een restaurant uh, gerookte zalm mag uh, ja. bestellen. En, Zou je zien en, dat dat niet meer mag. Nee, maar hey, sorry, rookverbod, meneer. Het allervreemdste is nog, weet je wat de eer, welke eerste tent uh, het rookverbod gaat invoeren? Nee. Kentucky Fried Chicken. Ja. Gerookte kip. <laughs> ja, ik weet niet hoor, maar als daar niet meer gerookt mag worden, dan... Uh... Beetje jaar, hè? Ik, maar, raar. Weet je, mensen, oh, dat je daar binnenkomt en je allemaal mensen. Oh, gerookte kip is het. Ja, ja, ja. ja, ja. Je hebt hier, uh, in, uh, Sorry. In bussen heb je hotel Jan Bak die kan de deuren sluiten. Ik kan ook Dat is een beetje jammer. kan ik vanwege de naam. Nee. Ja, ik zie een probleem slaken aan die horizon, hoor. Ja, hè? Nee, ik, nee, weet ik, weet uh, ik weet het niet, ik weet het niet. Er is het laatste woord er nu over gezegd. Oh, ik rook niet eens, maar toch. Ik steek hem net aan. Dat was jij, hè? Uh, ja. Nou goed, wat is het Is het, het glazen huis horeca, eigenlijk? Wat zeg je? glazen huis, valt het onder horeca? Uh, nee, want er wordt niet gegeten. <laughs> Nou, dan dus zit je het veilig als je er dit jaar weer in moet uh, gingen. Ja, ja, ja. De opgaven. Zometeen kans op. Twee kaarten voor de film. Oh, ik ben een naam even kwijt. Zo stom. Maar het is in ieder geval de nieuwe film met uh, Scarlett Johansson. Dus uh, <laughs> kan mij het schelen. Het maakt niet uit wat voor film het nee, is. Zij waarom? speelt erin, dus... Uh, Echt point. Nou, precies. Jij zegt het, ik denk het. En daarbij ook een prijs van de boodschappenband. En natuurlijk de extra weekend opener... Waarmee je elk uh, weekend en elk uh, flesje bier opent. De Prestige is er trouwens, ook Hugh Jackman speelt erin. Aha. Ja, dus dat. Okay. Uh, de Voice Lift, waarin we. Oh nee, ik vergeet al, nu al gelijk een item. Ja. Want de Voice Lift komt namelijk. Na... De wildplik! Ja, die komt, ja eerst. die komt eerst. Waarbij we gezellig gaan bellen met mensen die. Uh, die nou ja, weet je. Nee, uh, jij belt met ons. En dan zeg je wat je gaat doen dit weekend of wat je deze week hebt gedaan. En, en hoe je je voelt. En wat je denkt van het, uh, het rookverbod in de horeca. Precies. Dan kan ik ook wel benieuwd naar. Ja, dan laten we daar sowieso even over hebben. Zullen we het doen? Ja, laten we het doen. maak me zorgen. Dus uh, dat. En uh, Dat wordt dan weer dus gelijk gevolgd door. De uh, voice lift! Nee. De wildplik! Jawel, nee, dat klopt wel. Want we hadden al gehad over The Voice Lift! En dat zit dan weer na. De wilplik! Dus na De Wildplik komt De Voice lift. Ja. Met daarin een bekende stem die we vervormd hebben. En Snap dan maak je, had je dus kans op al die prijzen als in. Oh ja. uh, de Prestige en de flesopener en de bierfieltjes nou, En het logo is af, hè? Ja, het Action ja, Weekend Logo. We hebben een logo. Staat die al onder embargo op een weblog? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik, ik moet nog eventjes posten volgens mij. Ik heb hem hier wel al als wallpaper geïnstalleerd. En ik ben er blij mee. Ja, alleen ik lijk een beetje op een Japanse modderworstelaar. Nee, ja. Nee. En jij lijkt op iemand uit de t ik ben lijk op die nieuwslezer uit de Muppet Show. Ja, die, ja. Muppet Show News. Nieuwsplan. Dus ik ben, ben ook bang dat ik hier zit en iets op mijn hoofd valt, zometeen. Een piano ja. of een koel. <laughs> nou, onze voorzijs overgeeft er ook wel eens last van. Microfoons vliegen naar en zo. Heel gek. Dus Misschien is dat een beetje dat syndroom wat uh, zich dan toch uh, meester van ons gaat ja, ja, maken. Het is gewoon de Muppet Show met dit programma? Eigenlijk wel, hè? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk zit er de hele tijd dat iemand met een hand in onze reet. <laughs> ja. ja. Muppets. Nou. Nou. Eh, oh ja, we hebben dus een ja. gast. We hebben een gast. Dat is, ja. uh, zijn naam is Rick Kempen. Iedereen... oh Rick! Nee, ik ken hem niet. Nee, dat kan kloppen, want Rick is uh, niet een uh, bekende Nederlander. Maar hij gaat ons wel een ontzettend leuke avond bezorgen. Ja. Rick is namelijk bierkenner en uh, gaat met ons een bierproeftest doen... Met allemaal verschillende soorten speciaal bier. En dan gaat hij uitleggen wat de smaaksensatie is. En volgens mij moeten we echt denken aan heel rare biertjes. Met, met dropsmaak. En ja, een met, soort uh, nattermannetjes zit de dingen, Echt he? dat soort dingen. Denk, is het een bier en, uh, of is dit... Uh... Met, met, met, met een bier met driezitsbank smaken. Echt de meest vage dingen een komen voorbij. Ja. Ik verstond je straks naar het telefoon verkeer. Ik zei, wat hebben we vanavond? Nou, er komt straks een uh, dierproever. Uh, <laughs> dus ik ga dierproever. <laughs> een dier, nou ja, zalm, varken, rund. <laughs> Vol volgens mij is dit een geit. Ja. <laughs> <laughs> Ik heb er een sick van. Nou, ja, nou. Dus uh, dat gaan we doen. En uh, daar spelen we natuurlijk ook de reality check mee. Want die weet vast wel heel veel over dingen die je kunt kopen. Ik denk bier. Bijvoorbeeld. He? Vandaag in de reality check. En we lopen nu het risico dat we de hele restopgave in één keer erheen jagen. Ja, ja. Dat. dat kan natuurlijk niet. Hè? Laten we er in naar mee ophouden dan. Ja. Nou, net op tijd, hè? Die ja, he. ja, he. ja, het toch bijna ja, allemaal weggegeven, zeg. Ja. Wie zegt dat? Zijn er Tony, Tony, Tony, Tony. day. Step on the body but da, -da, -da. da, -da, -da, -da. da, -da. Nee, nee, nee, nee Tony, Tony, Tony. Ik kreeg een sms'je van uh, Erik Corton. Ja, wat is dat nou ja, weer? Corton. Heeft... We zaten een keer uh, in de popcourse uh, van uh, Rap Radio. En uh, toen uh, wist hij uh, niet uh, wie Tony, uh, Tony, Tony is. Uh, wat was de vraag die in Tony. een fragmentje hoorde? Ja, de enige heeft voor Tony, Tony, Tony hm. in Nederland. En ik dacht, ja, dat ja, is een if I had no loot. Ja. Ik wist dat meteen. Ik heb al die platen. Ze hebben maar één hit gehad, namelijk. Ik, weet, ik, ik, ik heb het hoesje op mijn hoofd. Een beetje geelgroenig ja, kleurtje. En dan die drie de... gasten bij elkaar. Ja. Je fais het nou loot, jullie ja. mofo. Top man. Nou, leuk! Top. Leuk. Panabel. Ja. Hey! Zeg maar op de ANWB, hey. ANWB. -Hey. Edwin hey. Hey. Hey. Hey. Hey. hey. hey, Gerard. Hey. Michiel. Hallo. Hallo. Hallo. Uh, ongelukken zorgen nog voor files oh. in de regio Amsterdam. Opta 1 van Amersfoort naar Amsterdam. Staat dus afwiss Soest en Blaricum 2 kilometer. Edwin, Soest Echt heeft het. Wat he? Nee, Soest heeft het. Oh ja, oké. Welke? Maar je kan er alleen niet heen. Nee. <laughs> Shit, ik woon daar. Nee. Verder op de A2 van Amsterdam naar Utrecht. Voor het Honendrecht, 4 kilometer... De weg is daar wel weer vrij, daar kan je wel heen dus. Op de ring van Amsterdam, de A18 Zuid... staat tussen de Amsterdam Business Park en 3 weer meer, zes kilometer, en ook daar is de weg weer vrij. In het zuiden van het land, op de A50 Eindhoven richting Os... Eindhoven richting Arnhem is dat eigenlijk. Tussen Afrit Zeeland en Nistelrode, zes kilometer file. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Je kan er nog wel langs over de af- en oprit. Oh, je kan er langs? Maar, toe, ja. ja, kan okay. daar je wel langs. Nee, maar. maar toch kan je beter omrijden vanuit Eindhoven... via de Bos over de A2 en de A59 poe. Nou, ik moet zeggen, ik heb zelf zo hard gelachen om een verkeersinformatie. Ja. Ja. Ja, ja, dat maakt niet vaak mee. Dat doe je hartstikke leuk. Nou, graag Moet nou. je wat mee doen. En een fijn weekend vast. Hoi, tot wel. Dag. Dag. Hoi. Edwin Gersten met ANWB. Ik kan, ik kan niet naar huis hoor ik net. Ja, ik... <laughs> nou, dan blijf ik toch gezellig nog even hier. Ah, biertje erbij. Uh... Steek nog, er komt nu een pallet binnen, dus ik ja. maak me helemaal zorgen. Nee, meh, mee. Nee, want uh, wat dat betreft, uh, bedoel, die inhoudsopgave was nog niet klaar. Dus nee. ik heb nog meer dan genoeg redenen waarom je ze kunnen blijven hangen, Gerard. Dat is helemaal goed komen. Want als die gast helemaal uh, weer klaar is en wij helemaal zo dronken als een van al het bier. Ik ben gelukkig met de kruiwagen. Ja, dat is toch. Maar dat, is, dat, is, dat geldt voor half Hilversum, hè? Ja, dat zo is wel kom je hier waar. vaak binnen met de kruiwagen. Want je komt hier namelijk niet doorheen met de gewone auto. Nee, dat lukt niet joh. Wel met de kruiwagen. De kruiwagen. Eh. Operation DJ Sandstorm hebben we ook nee, nog vanavond. Denken, een kruiwagen heb je sowieso nodig in Hilversum. Dat eh. zeg ik. Ja, Oké, okay, nou ga verder. Jongen jongen. Hij viel heel laat. Vallen al die kwartjes Ja, bij. Jongen, echt een, een... Zo meteen valt er een hele rol in één keer, weet je. Dat lopen, hoor. Ah, dat is Ja hoor. Dan hebben we ook nog uh, het woord dat scoort. Met prachtige prijzen. Ja, eh, ik ben heel ver kwijt, uh, wat ook alweer. Uh... Laten we zeggen, een leuke cd. Ja, voor mij was het de cd van The Fray. Ja. Ja, de cd van The Fray. Ja, de cd van The Fray. daar Over My it? Head. Daar hebben we ook de hit Over My Over Head. Over My Head. En how to, de... to Save a Wife, zo heet het album. Dat is waar, How to Save a Life. Ja. Die kun je dus winnen. Heren. En natuurlijk ook weer de extra weekend flesopener. Avec een stapel extra weekend bierfiltjes. En dan euh, nou ja, sluiten we het helemaal af met het toetje... in de vorm van de ik zou kijken wat ik voor je kan doen request. En dat is, dames en heren, tot tien uur vanavond... extra weekend op jouw radio. <laughs> ja. Maar, maar zullen we eerst gewoon even proberen... De, uh... Zullen we eens doen? Er door, er doorheen te jagen. Ja, dus gewoon, uh, even bellen. Ja. En dan, uh, even kijken wat die sfeer is in het land. Het is ook in, uh, in sommige delen van het land trouwens uh, krokensvakantie. En in andere delen begint die dan nu weer. Ja, zo heel veel mensen dan? Ja, want heel veel mensen komen vandaag terug van uh, wintersport. En heel veel mensen gaan vandaag op wintersport. Ik weet dat uh, van een paar mensen die komen net terug met, met gebroken benen en zo. Maar ik wil die, uh, die, uh, die luisteren alvast. Gipsvlucht! Ja, die, die gipsvlucht. <laughs> ja, ja, en, en, en er zijn ook mensen die gaan vandaag. Dus uh, vandaar. Hartstikke leuk. Leuk hè? Ja, voor ja. Mensen met een latrelatie en zo. Ja, er Dat wordt er trouwens raankomen. gewerkt aan het uh, online zetten van het uh, logo. Ah. Het x weekend Logo. Gemaakt door een, uh, een echte striptekenaar. Ja, een echte stripper. Ja, een kolk hoor. Ik weet het niet. Nou, uh, de Wildprik. De Wilprik. Hallo dan. Hallo. Goeie ben je nou? dan? Ja. Hallo. Hey, ik heb een bezoekje. Ho ho ho ho, ho ho ho ho ho ho ho ho. Met wie? Met Nico. Nico! Goedetjes. Je had een vraag hoor ik net. Ja, ik had eigenlijk een bezoekje. Oh, oh. Kan dat? Nou, nou uh, we zullen, we zullen kijken, kijken wat we voor, we voor je kunnen, kunnen doen. Top. Wil je no good van de predispie voor me draaien? We zullen kijken wat, wat, we wat we voor je kunnen, je kunnen, kunnen doen, doen, hè? Ja, top. En nou, goed. Jij tevreden, jij hey, tevreden. Joe, hetzelfde. Hai, hey. Nico. En weer verlaten de vrede klant het pad. Het pand. Pand. ja. ja. <laughs> we hebben er drie kleuren. Dan moet allemaal. Owe hoor. Ja, sorry hoor. Hallo, extra weekend. Goedenavond. Goedenavond met Marzel. Marzel! Goeiedag Wim. Hallo! Hallo! Hallo. Hey, over dat er verbod in, in de horeca. Ja! Ik vind het een aanvluiting. Ego. Dat was jij, hè? Dat ben ik. Ja. Nou, vertel ja. waarom. Jij rookt waarschijnlijk. Ja, ook dat. Maar ik vind sowieso de mensen die, die nog roken, want de stappen er steeds meer mee. Ja, maar dat gaat vanzelf vaak. Het heeft te maken ja, met elkaar, zo'n ja, kausaal ma verband. Uh, vlees gaat langer mee, dat weet je, hè? <laughs> ik wou net zeggen. Ja, okay. en, het smaakt wat lekkerder ook. Uh, ja, daarom. Dus ik, bedoel, ik hoorde je net al over gerookte zalm en gerookte kip, dus ja... Maar... Ja, dat is wel eens lekker, ja. Met nee, maar we ik, ik, ik bedoel, eigenlijk, we worden gewoon gediscrimineerd. Nou, en hard ook. Ik vind het ook, Marcel. Nou, maar wacht even. Hè. is het misschien ook niet zo dat de mensen die niet roken... dat die uh, misschien ook wel gewoon zin hebben in een avondje gewoon lekker... Ah, frisse lucht. Ja, nou dan gaan lekker buiten zitten. Ja, maar dan krijg je dus uh, nou, van dan, die Oh ho ho ho, dus, die, dus dus jij rookt en dan moeten de mensen die niet roken, die verkiezen om dat niet te doen, die moeten buiten gaan zitten. Ja, maar het is andersom, is het toch ook. Ik bedoel de mensen die nu roken, moeten nu naar buiten. Ja, want die doen die kiezen ergens voor. Hey, uh, mensen ja, die niet roken, die kiezen nergens voor. Die uh, gaan die die daar die, die, nou, die kiezen net. Ja, maar stel je er inderdaad ervoor Marcel, dat je straks thuis komt van een avond dampen stappen en dat je gewoon fris ruikt? Ja, ik bedoel ze hebben tegenwoordig in vrachtwagens zie je wel eens een keer zo'n ding aan. Ja, ik moet dan niet, je moet je dan niet voorstellen dat je, dat je uit de discotheek komt... maar dat je een dennenbomje onder je arm of zo hebt. <laughs> Dat vind ik eigenlijk wel een... Nou, ben... Een dennenboom onder je arm. Marcel, we zijn eruit. We zijn eruit. We gaan... dat... Dat, dat rookverbod, dat komt er niet. We blijven gewoon met z'n allen roken. Maar als je rookt, moet je met een dennenboom onder je arm naar binnen. <laughs> die dan, dan weten we ook gelijk wie er in een rokerssectie moet. Als jij met een dennenboom binnenkomt... vanavond is er nog een tafeltje voor verdwenen Dan weten we gelijk welke sectie je moet. Want, ja. want je hebt een dennenboom onder je arm. Ik bedoel maar. Ja. De, de, de, de oplossing is zo simpel, jongens. Dat is, dat is helemaal gek, maar ik ruik de dennen al. Ja. <laughs> nou, he. Het wijvende golf van Christmas vraagt eraan: Precies! Kwaalig. Hoppa! Geef <laughs> jij, jij door in Den Haag? Uh, ik, ik, ik zal het wel even contacten. Sympathiek. Gewoon even een fax die kant op sturen, dan sturen ze een blanco fax terug en dan weet jij hoe laat het is. Uh, het is uh, op dit moment uh, 19, 19:42. uur 42. uur 42, Sterker dan, volgens mij komt hij nu binnen die faxen. Ja <laughs> hoor, dat zijn we lekker. Daar is de fax, hè. Kijk. Nou, hey, dankjewel het, Marcel. Hey, het, is, het is toch wel een blanco, hè? Een blanco fax is even het. het dan is, nee, dan is het goed, dan is het de goede. Ja goed, oké okay, dan. Hey jongens, pleit weekend. <laughs> Dag Marcel. Hoi. Hoi. Briljant. We gaan even door. heel erg leuk. Hallo Extra Weekend. Hallo. Met wie? Met Paul. Paul! Ja, ik wou ook even over de rookverbod hè. Ah, oh, nou vertel. Uh, die, die, die, die knuppels die daar zitten, die hebben er nooit in de horeca gewerkt zeker. Dat denk ik ook niet. Werk jij in de horeca, Paul? Wij hebben wel gedaan. Als wat? Als uh, kok, als parman. Uh, parman! Tegenwoordig zit ik weer aan de andere kant van de bar. Ah, ja. Ja. <laughs> tegenwoordig aan de andere kant, oké. Okay. Daar ken ik ook op een van die mensen van die kijken. We hebben zoveel, zoveel zuipen door werken. Dat we er een dwars doorheen hè. Ja, gewoon, uh, ja met, tuurlijk. Ja, nee, ja, die zijn Ja, uh, ga door, sorry. En, maar, al die mensen die er werken, 83% van Medicoud eigen gevaar, ik lig ook er zelf. Precies, dus binnenkort als je een biertje staat te bestellen, dan kan je niets bestellen, want iedereen staat buiten te roken. Ja, precies. Ja, maar ja. dat maakt er niet uit. want had ik aan de kroe idee, want dan maken je geen wind meer. Nee, de, de, de, ook voor mensen die in de horeca werken, geldt net zoals voor mensen die niet in de horeca werken, dat je gewoon op bepaalde tijden en op bepaalde plekken een sigaretje opsteekt. Net zo makkelijk. En ja, af, meestal s'avonds af... in de kroeg. Weet je wat ik denk het. Wat een gaat van de duivel. Ja, maar s'avonds in de kroeg is dan je werkplek, dus dan heb je ook dan je rookpauze en je rookplekje. Ja, ja. Weet je wat ik denk dat er gaat gebeuren? Dat je binnenkort van die old school parties uh, krijgt. Waar gewoon gerookt mag worden. Net, weet je nog, net als vroeger. En waar je ja, gewoon naar... Dat uh, er alleen maar rook is komen. Alleen maar rook, maar gewoon net als vroeger. Zo van, weet je nog vroeger? Met een ja, sigaret de, op de dansvloer, zomaar. En dan met oranje behang. Zonder dat je met pek en veer wat ingesmeerd... Kau geschoren in een boldercar <lacht> als Britney Spears. Weet je wel? Dat gaat binnenkort gebeuren. Weet je gewoon een sigaret rookt op zolder... onder de dekens, zodat niemand het ziet... En dat je deken in de fik ligt. Kom naar buiten, het is dus uw grote bol uw hoofd. Weet je dat het zo gaat? Ja, maar vroeger kan ik niet meer herinneren. Ik heb carnaval gehad. Oh nee, dat weet ik wel. Alles van, van, van voor vorige week is spontaan. Dus, uh, ja, ja, weg. weg. Dat, dat is compleet weg. Sterker, nog, je bent al vier dagen aan het rondrijden, want je hebt geen flauw idee waar je naartoe moet. Ja. Jongen, ik wens je er heel veel sterkte mee. Dankjewel. Ik spreek dat is je later. Trede weekend, katieren. Yo! Dag! Dag. Okay. Hallo! Die man is nu al rooksignaal jou aan het maken. Uh, zullen we nog eentje doen? Voor de grap? en hey, voor de sfeer? Voor de leuk? Gezellig. Voor de gezellig? Gewoon oh, even, ja. hè? Ja. Oh, snap je ja. wat ik bedoel? Oké. Okay. Hallo? Hallo? Hallo? Hallo? Hoi! Met wie? Erwin! Erwin! Goeie heren. Hoe is het nou? Ja, nou is het goed. Goed zo. Ben nog aan het werk, maar dat zal niet lang meer duren. Hoe is het werk? is het? het vrachtwagenchauffeur, hè? Ah. Ja! Ja, ja, ja, ja. ja, maar bijna afgewerkt, toch? Hè? Weet hem niet? Ja, ja, bijna. Een uurtje nog. Nog een uurtje en is hij afgewerkt. Wat een vak is het toch, hè? Top. Ja, dat is, is maar geweldig, een geweldig, fuck. geweldig vak. Ja. Maar, maar, maar wat ik even zeg, maar bij de zijn we wel over uitgepraat, denk ik. Ja, wat mij betreft. Ik heb ja, er tabak toch, van. Ik rook toch gewoon door, dus... Uh... Ik geef de pijp aan Maarten. <laughs> maar even, even, even, even iets anders. Weet jullie, uh, weet jullie uh, hoe je een, uh, een, uh, een, uh, een aap noemt met uh, een voor slingerplanten? Dan denk je, een, een aap met wat? Een fobie voor slingerplanten. Nee, geen idee. Een anti-lian. Ja ja, je moet er zelf wel om lachen. Ja, als je rookt, dan lach je wel eens vaker. Precies, hè? Je wil je spieren blijven in je gezicht door het vaak inhaleren en uitblazen. Wel jammer dat je dan niet gele tanden ziet, maar toch leuk. Precies. Dan moet je op tijd een beetje of zo eten. Het klinkt een beetje als Erwin een bepaalde heliumballon heeft gereden. Erwin, heb je helium gedroogd? Nee, nee, nee. Ja, of, geen helium. Of dat hij met een paar jaar door alle roken ook met zijn apparaatje tegen zijn keer loopt. Nee, nee, ik wil graag een ik? pakje melk kopen. Is dat leuk hè? Als je bij de drive-in van McDonald's staat dan, hè, joh? Dan al, kan ik u helpen? Uh, belaaf... Een Big Mac, <laughs> mac. Ja, ja, U zet Big mij de kakken. Ik zet u helemaal niet te kakken. <laughs> Nou. Ja, Erwin, ik vond het een hoofdpuntje aan de lijn gehad te hebben. Ik hoop dat jij er net zo over denkt. Ik denk er altijd wel, zeker net voor het weekend. Ah, jo, het is Dag weekend. bye bye. Hoi hoi. op. Tot zover. De wildplik. Maar zometeen de Hé, met Bart. Hé, hey schat met mij. Mijn ouders willen graag de vakantiefoto's nog zien. Wanneer kun je? Ja, voor zaterdag of zondagmiddag tussen 3 en 6. komt hij het best uit. Maar dan moet je toch werken? Nou, precies. Ik zie geen enkel probleem. Nou! dag liever 3FM maakt werk. Weekend! Van je weekend. Het huis van de Heer. Van de, de Heer. 4 op 3. En Twint Viergaarden. Sowieso. Eddie Zoe. De Mega op 50. En Bart. De radioshow van Bart. Details? 3FM.nl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 en ik ik ben helemaal in de you, well, uh, uh, uh, war met uh, Janet Jackson. Heb je gehoord over die borst? Ja, die ik moest zo lachen vanochtend. Ja. Ik zat te luisteren naar mijn Arbeidsvitamine, mijn favoriete radioprogramma. Grapverdamme slijf. De luie tiet van, uh, ja, van de, Janet Jackson. De, Janet Jackson heeft een luie tiet. Ik bedoel, je kan ook zo'n lui oog hebben, maar zij heeft een <laughs> luie tiet. En uh, dat betekent dat een van de borsten wat lager hangt dan uh, de ander. Ik moest zo lachen op het sms'je wat iemand jou stuurde. Ja, ja, misschien moet ze... <laughs> Ik kan niet zien dat het B.A. maakt. <laughs> oh, ik moest er allemaal. Ik, ik, ja, ik moest dus denken dat check Jack... that uh, So why you wanna go and put stars and rice? moet ik denken aan... So why, why you wanna, wanna go, go and to do that lah uh huh? Nee, why dat, you je wilt gaan? got cut uh, till it's gone, dacht ja. Draaide die vanochtend ook? Nee, dat was. Uh, ja, die, die draaide ik vanochtend ja, een... ja, toch? Nou, ja, ja. ja leuk dat je dit yes. zeg. Oh, ja. Dit was uh, voor alle duidelijkheid de uh, Just Jack' nieuwe single, heet Stars in the Rise. En die vinden we leuk! Leuk! Leuk! Over leuk gesproken. Ik moet het toch even roepen, maar ik heb het extra weekend logo online gepleurd op, uh, op mijn weblog. Ah, dus het logo is niet meer onder embargo, maar staat op mijn log. Alle drie in één zin. Heel goed. Dus, uh, Michielveenza.nl. Daar vind je het allemaal wel. Dankjewel hoor. En dan nu. The Lip. Ja! We nou, hebben uh, een uh, bekende persoon. Oh. Hebben wij, uh, heel bekend zelfs. Oh, ja, heel bekend. Mm. We hebben al zijn platen. Nou, ja, ja, ja, ja, het gaat het gelijk even, even weggeven. Oh, ja, sorry. sorry. En uh, het leuke is, die, die, die hebben we verbouwd. Oh, ja, daar heb ik er heel lang op gewacht. Maar... En uh, het, eindelijk, eindelijk zit hij er een keer in. Dat vind ik zo leuk. Ja. En uh, aan jullie de, te raden wie het is. Ja, en, en als je dat weet, dan win je leuke prijzen. Te weten... Uh, kaartjes voor de Prestige. Dat is de nieuwe film van Hugh Jackman en Scarlett Johansson. Ah. En uh, natuurlijk ook uh, de extra weekend flesopener... opener. Plus de extra weekend bierviltjes Om het weekend goed mee te openen. En uh, in een prijs van de boodschappenband. Nou, laten we eens even naar die leuke De boodschappenband is weggelopen. Oh, die loopt net weg. Oh, hoor. Ze lopen de band weer. Ze We de band. de band terugkomen? Ja, daar is de lopende band. Ja, prima hoor. Goed zo. Nou, het is tijd om het Fogement te laten horen. Het gaat hierom. Kost het wel allemaal? Klopt het wel met we willen? Oeh, dit lijkt wel een beetje op Mika. Het is niet Robin uit Basje en Adriaan. Oh. NMI, ik Zal ik er nog één doen? Dat uh, ja, oh, is ja, nog een eentje? Ja, die laatste doen we niet. Tricky hoor, ja. want uh, wordt het wordt wel steeds makkelijker. Nou, dat op. NMI, ik ja, Wie is dit? Je Wie het, is denk ik dit? Al... Wie hebben wij verbouwd? Als jij het weet, 0991336. En win al die prachtige prezen. Oh. Oh. Eens even kijken of er al mensen weten. De... Hallo? Ja, goedemorgen. Die is helemaal in de waterhouding. Ja. <laughs> zeker carnaval met, geweest. Met Sunjazer van Fock. Sunjazer van Fock! Ja, ik mag niks winnen, want ik heb laatst al wat gewonnen bij Veenstra Veenstra. Nou. Maar ik wil toch een gok doen en dan geef ik de katen gewoon weg. Aan mijn eerste beste vitana Nou, best nou je, bent ja, wel, je bent wel zeker van je zaak, hè? Nou ja, als jij als plaats hebt, dan denk ik Gerrit Joling. Gerrit Joling? Oh, oh nee, nou, nee, nee. Nee, roep jij gewoon lekker Gerrit Joling, joh. Oh. Prima, ja. je, je hebt niks gewonnen. Heb ik niks gewonnen? ja Oh, daar ben ik wel blij mee. Nou, goed. We Had gaan je Ik ging nou, ja, net ook al vijf minuten voor uh, de wildprik. Ah, 25 cent per minuut. En toen ben ik weggedrukt. Ik denk, nou, ik ga nog een keer proberen. Ja, ja. En moet je opletten wat er nou weer gebeurt? Ja, oh. um, Even kijken. Er er nou daarom? Oh, dit is iemand die denkt, oh, laat maar. Ja, laat maar zitten. Hallo. Hallo. Extra weekend. Met Allee. wie? Met wie? Met Marlies. Marlies. Marlies? Oh, Marlies ook. Oh. Marlies. Ja, nu klopt hij. Sorry. Marlies, wie denk jij dat dit was? Eh, uh, groepje, Frans Bouwer. Even luisteren. Nee, nee, nee. nee, nee past nee. alles hoor. Ja. Nee, Frans Bouwer is het niet, Marlies. Nou ja, jammer dan. Volgende beter. Het is maar een spelletje. Hè? We vonden het een partij leuk om je aan de lijn te hebben. Oké. Okay. Dag. Nou, nog eentje, dan tillen we hem over het nieuws heen. Ja. ik was spannend. En zwaar volgens ja, mij, zwaar, Ja, was zwaar, jongen. Ja. Hallo? Hoi, Martijn. Tijn! Tijn! Hey, Nog één keer je naam, sorry. Tijn! Tijn! Tijn! Wie denk jij? Ik denk Denny Christian. Hoe kom je nou bij Denny <laughs> Christian? Ik, ik heb een hoop namen in mijn hoofd, maar Denny Christian komt daar op een of <laughs> andere manier nooit langs. Nou, toen ik vanmorgen wakker werd, toen keek ik naar het Slagersfestival. Het Slagersfestival? Vandaag. Waar werd jij wakker in Grottenam, Tijn? In Vechel. Ja, dan weten we, we het. het. Zeg het nou, dan meteen, joh. Het is niet goed, Tijn. Jammer. Ah, maar leuk dat je, je meedeed, joh. Hé, hey, uh, en dan. Tijn. Ja? Wij zijn twee vrienden. Jij en ik. Absoluut. Echte vrienden. Jij, Jij en, ik. en ik. Dat je het weet, hè? Ik zal het onthouden. Oké. Okay. Hoepa hop. Doei. <laughs> Hoepel, hoepelop. <laughs> nee, hoepa nou, Ik de, zei niet hoopelop. We uh, gaan naar het nieuws toe, maar we laten jullie achter... Met, Met een nog één laatste... Oh, nee, ja. nog één keer. Okay. Dit is namelijk nog een variant. En ik denk het hierin te horen. Let op. <totstuken> <totstuken> nou. 09091336 mocht je het weten. We gaan even workout, oké? Okay? Perfect Exceder, Mason. When you saw me, I like how you look, baby. Calm